De werkplaats verlaat, dan voel ik mij alsof ik er mijn leven achterlaat. Mijn vrouw die zegt, hé hey jongen, het is weekend, je bent vrij. Maar twee dagen iets doen. sorry, dat is niks voor mij. Maandagmorgen, maandagmorgen. Dat weet ik met mezelf geen raad, ik vraag me wel eens af waarom het weekend toch bestaat. Alleen op zondagavond ben ik blij als een kind, nog maar één nachtje slapen en de werkweek begint. Maandagmorgen, maandagmorgen, dan ben ik weer gelukkig want het weekend. Gaan werken, dan ben ik er weer bij Ik ben altijd als eerste smorgen vrug op de fabriek Ik werk hier al jaren, niet één dag was ik ziek Al mijn collega's denken, die kerel, die is gek Het liefste vliegt die smorgens ook zijn baas nog op zijn nek Maandagmorgen, maandagmorgen Dan ben ik weer gelukkig, want het weekend is voorbij Dan ben ik weer gelukkig, want het weekend is voorbij